Het is 9 uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. Een helikopter van de politie gaat vanochtend met hitte sensoren... brandhaarden in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede in Kaart brengen. De veenbrand is nog niet uit en het is moeilijk te zien... waar het onder de grond nog smult. Sinds 5 uur vanochtend is het bluswerk hervat. Vannacht lag dat vanwege de duisternis stil. De Portugezen kiezen vandaag een nieuw parlement. Belangrijkste thema is de forse bezuinigingen die het land moet doorvoeren... om steun te kunnen krijgen van Europa. Over de voorwaarden en invulling van die bezuinigingen zijn de partijen het niet eens. De centrumrechtse sociaaldemocraten willen de voorwaarden aanpassen en liggen in de peilingen voor op de socialisten van demissionair premier Socrates. Zijn kabinet viel in maart omdat zijn drastische bezuinigingsplannen niet genoeg steun kregen in het parlement. President Saleh van Jemen heeft zijn land verlaten. Hij is voor medische behandeling in Saudi-Arabië en deskundigen vermoeden dat hij daar blijft. Saleh raakte vrijdag gewond bij een granataanval. Er wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de bewind van Saleh... die ruim 30 jaar aan de macht is. Bemiddelingspogingen van buurlanden om de president te bewegen op te stappen... hadden geen effect. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi heeft de politie met geweld een einde gemaakt... aan een anticorruptieprotest onder leiding van yoga-guru Baba Ramdev. Zo'n 30 mensen raakten gewond. Ramdev ging gisteren met tienduizenden aanhangers in hongerstaking... in een enorme tent in het centrum van New Delhi... Baba Randev is de populairste goeroe van India. Hij eist maatregelen tegen de corruptie in het land. In Maastricht is gisteravond een man van 30 thuis doodgeschoten. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw was ook in het huis, maar bleef ongedeerd. De daders zijn voortvluchtig. De politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. Het weer, het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. In de middag neemt de kans op hevige onweersbuien toe, vooral in het oosten van het land. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dus spaarrekening met een toprente van 2,7 waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Flexibel en zonder minimale inleg.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 Nathalie Baartman, die hier nog bij ons is... en die er net haar column heeft voorgelezen over hoe groen zij vroeger was. Die vertelde net hoe, ja, hoe extreem groen ze was. Ze, ze, ze scheiden het, het theezakje, het zakje en het touwtje en het papiertje... en het nietje haalden ze allemaal uit elkaar. En dat verdeelden ze allemaal over haar afvalbakjes. Uh, en uh, we kregen een reactie binnen van iemand op de mail. Die zei, ja, dat doe ik ook. Want ik, ik, en ik doe dat nog steeds. En Geert Kramer, onze technicus, die zegt, ik doe dat ook. Ik scheid ook al die dingen. En god, wat een werk. Ja, ik gooi gewoon dat hele theezakje bij het groenafval. Maar... Het kan dus altijd nog uh... beter, ja. Nou, ik neem er een voorbeeld aan. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Over afvalscheiding gesproken. Afgelopen week werd er meer dan 8000 kilo afval van de Mount Everest verwijderd. 29 alpinisten hebben zes weken lang, met gevaar voor eigen leven, het afval verzameld dat duizenden andere alpinisten op de berg achterlieten. Lege zuurstofflessen, stijgijzers, tenten, klimmateriaal, zelfs een deel van een helikopter brachten zij omlaag. Klimmen in het hoge bergte is zwaar. En als je afdaalt na een al dan niet geslaagde toppoging... heb je wel iets anders aan je hoofd dan met een vuilniszak in de weer te gaan. Je bent dan terecht allang blij dat je het er levend van afbrengt. En zo ligt er inmiddels 60.000 kilo afval op de berg... waarvan nu dus een deel verwijderd is. Door wie? Door Italiaanse klimmers, Japanners, Amerikanen, Hollanders... of een van de vele andere expedities die jaarlijks de berg bevolken... Nee hoor, gewoon door de Nepalezen zelf. Gesponsord uiteraard door goede doelen en bedrijven... die hun logo's graag op de donsjacks van de vuilnismannen zien. Maar toch, wij brengen wagonladingen afval... naar de hoogst, het hoogste nationale park ter wereld en we laten hen ermee zitten. Als ik ooit nog eens een kijkje neem in het basiskamp, dan laat ik er ook iets achter. Een plaquette die ik aan een rotsblok schroef met de slogan van een van de meest succesvolle ANWB-campagnes ooit uit 1926. Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen den eigenaren van het bos de schillen en de dozen. Rauna, de merel van de Braziliaanse componist João Pernambuco uitgevoerd door de gitarist Graeme Anthony Divine. <tied> Aantal jonge vogels in de Big Brother nesten is de tijd van uitvliegen gekomen. Zo hebben de inmiddels flinke slechtvalkkuikens al fladderles gehad. Maar nu horen we de boomklevertjes. Uh, die zijn de laatste week ook hard gegroeid. En het eerste kuiken verliet gisteren het nest. En hoe? Aan de telefoon Peter van Zwol, die de boomklever dagelijks volgt. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Hallo. Ja, ja gelijk ja, maar, maar even. Het vliegen. Het la <laughs> vliegen het kun je even beschrijven. Wat, uh, wat wij ook op de webcam hadden kunnen zien. en wat we ook nog in de highlights kunnen zien. Dus mensen kunnen het nog terugkijken. maar kun je even beschrijven wat er gisteren gebeurde? Ja, ja, bij de clip staat er op tussen aanha aanhalingstekens: valt. Want het was inderdaad. Uh, ja, een ontdekkingsreis van uh, een van die jongen. Die, klom uit het, uh, die ging in het vliegggat zitten. en was toch nieuwsgierig. en die klom dan boven over het metselwerk heen bleef daar een beetje zitten, een beetje pikken. En ja, het leek erop dat hij door een ander jong uh, schrok... of dat hij een beetje een, een duurtje kreeg. En toen zagen we hem naar beneden vallen. Dus <laughs> het was niet echt uitvliegen. Nee. Dus uh, maar je moet ook lachen, het, het zag er een beetje hilarisch uit. Hè? Hij, hij, hij zit daar, van ja. oh, wat zou ik doen? <laughs> zijn broer ja. zit achter hem, die duwt zijn kop tegen zijn kont... en hij, uh, ja, hij valt omlaag. Hoe, hoe, uh, loopt ja, het, ja. hoe loopt het af met zo'n zo jong... Nou, um, de ouders blijven uh, dat wel voeren. Dus die houden we in de gaten. Uh, Zo'n jong blijft toch wel piepen om voer, En dat hebben de ouders al snel in de gaten. Dus vaak is het ook een van de ouders die dan uh, zich uh, bekommert om dat jong. En de andere ouder die dan gewoon het nest weer verder verzorgt. Dus uh, ja, en dan is het gewoon voor hem dat hij echt goede plek ziet uh, zien te vinden om uh, te schuilen. Dus, uh... Ja, want, want kan die nou al vliegen? Ze, ze zijn nu natuurlijk aan het hippen beetje. en aan het fladderen en aan het doen, maar... Ja, ja, maar dat is toch altijd hoor, met het uitvliegen van uh, jongen. Het is altijd uh, vrij kwetsbaar, ze moeten alles nog uh, leren, het moet allemaal uh, uh, wennen. Dus het is altijd een beetje gefladder van tak naar tak. En, uh... Maar je zag wel dat hij kon wel aardig klimmen, dus je hebt ook best kans dat hij gewoon in een struik omhoog klimt en daar toch wel een goede en veilige plek kan vinden. Ja. Het is prachtig om te zien, die boomklever. Het is voor het eerste jaar hè, dat de boomklevers uh, gevolgd worden via de, via de camera's. Nee, vorig jaar hebben we ze ook gevolgd. Of oh, vorig jaar ook al. Altijd... Oh, hij ze ja. even weggezakt. Maar zijn, hebben we, ja. zijn we dingen te weten gekomen doordat we ze nu volgen met de, de, de webcam? Um, nou, even kijken of er echt dingen... Uh, nee, er waren niet echt veel uh, nieuwe dingen uh, die erbij zijn gekomen. Um, het was wel zo dat het broedgedrag was wel leuk. Om dat, dat toch te zien van... Het uh, was vorig jaar wat duidelijker dan dit jaar. Er zaten iets wat uh, uit beeld. Wanneer het broeden begon en inderdaad uh, dat het ook netjes begon toen het ene laatste ei werd gelegd. En uh, ja, dat soort dingen. En te opgroeien nou. zie je natuurlijk wel heel mooi. Nou. Ja, en wat voor dat ons uh, webcam kijker natuurlijk nieuw was, dat ze, ze over elkaar heen stampen. Hè? Die ouders lopen gewoon, want het zijn zeven jongen, die lopen gewoon over die zeven jongen heen. Ja, er was ook al wat bezorgdheid over. Ja, dat, dat, uh, <laughs> dat, uh, ja net als een olifant in een porzeleinkast. Ja, is dat niet schadelijk? Nee, het valt wel mee. Uh, jongens zijn vrij uh, flexibel. Dat is nog allemaal kraakbeen. Uh, ja, ze kunnen wel een stootje hebben. Uiteindelijk zitten ze ook met z'n allen op een kluitje. Dus uh, onderling zijn ze ook niet zo zachtzinnen. En zo'n vogeltje weegt eigenlijk niet zoveel. Dus uh, ja, het lijkt heel veel zo'n vogel. Maar het is natuurlijk meer veren dan dat het uh, lichaam zwaard is. Dus, uh. ja. Nog even kort, ze worden niet geringd, hè? Waarom niet? Nee. Um, nou, de, eigenlijk uh, om een aantal redenen. De ringen doen we eigenlijk alleen voor een project, als het door een project wordt ondersteund. Nou, in dit gebied is geen project gaande, dus er is geen ringen daarmee bezig. En dan, als zou het project zijn, dan hebben we een ander probleem, is dat we die kast niet open kunnen krijgen, want die zit nu dicht gemetseld. En dan zou je dat helemaal stuk moeten maken, ja, en dat gaan we niet doen. Ja, ja dicht gemetseld door de boomklever zelf, hè? Die plakt, ja, hem, ja. die plakt hem dicht, ja. Nee, maar het is goed om te horen ja. dat, dat ringen is dus niet alleen maar voor de lol van, uh, van de vogelaars Als het gebeurt, dan is het nee. een wetenschappelijke uh, aanleiding. Ja, het ja. moet wetenschappelijk zijn. En we hebben altijd de gouden regel van uh, welzijn van de vogel gaat voor. Dus uh, kunnen we er niet bij of in dit geval uh, zouden we hem in gevaar brengen... omdat we dat, uh, die kasten of dat messelwerkstuk moeten maken. Nee, dan moet je het gewoon niet ja. doen. Ja. Ja. Oké, okay, nou Peter van Zol, uh, die voor vogelbescherming de nestkast van de boomclub vervolgt, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dag Peter. Graag gedaan. Bye. Het eerste deel, Allegro Molto, uit het Concerto voor Strijkers in d Klein... van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi. Ruim tien jaar geleden was de wilde inheemse hamster in Nederland bijna uitgestorven. Korenwolf is zijn bijnaam, omdat de hamster graag in korenvelden... in met name Limburg zijn burg te bouwt. Er is een fokprogramma opgezet en er zijn hamsterreservaten in het leven geroepen. Dankzij de inzet van tientallen boeren lukt het de korenwolf... inmiddels om op een aantal plekken te overleven... De stichting Das en Boom heeft zich de afgelopen jaren dan ook stevig ingezet voor het behoud van deze hamster. En diezelfde organisatie voert nu een juridische strijd tegen de bezuinigingen van staatssecretaris Bleker. Recht op natuur, heet de actie. Want als Bleker een streep zet door het budget voor de hamster, dan is het snel afgelopen met dit bijzondere inheemse knaagdier. En dat mag niet gebeuren. Henny Radstaak is met Jaap Dirkmaat van Das en Boom op zoek naar hamsterburgten op het land van akkerbouwer Jos Janssen. Ja, we lopen hier op de Kollenberg in de En wat verbouwt u hier? Ik verbouw granen, bieten, grasland voor de paarden. Uh, Veldlewerikje horen hier boven ons. Wat is dit voor een glas? Dit is Luzerne. En, uh, we doen die één of twee keer per jaar oogsten in het voorjaar. En hij blijft eigenlijk de rest van het jaar vanaf... Vanaf 15 juni mogen we hem niet meer maaien. En dan blijft hij staan voor de hamster als dekking dat die hamster zich goed kan verschuilen voor de roofvogels. Wat krijgt u hiernaar nou voor van, uh, ja, van het ministerie van ELNI, zoals het tegenwoordig heeft? Nou, wij krijgen een, een vergoeding die eigenlijk uh, compenseert het inkomensverlies dat we hebben... doordat we geen intensieve gewassen zoals aardappels en uien telen. En hoeveel krijgt u dan per jaar? 2150 euro of zo per hectare per jaar. Wel een burcht in het vizier, Jaap. Ja, en eentje die nou ook bloop wordt, want er was net allemaal niet toen ik keek. Maar hier zie je gewoon uh, vers zand, of lus, is het en je ziet de krab van zijn nageltjes ook. Dat is een verse. Maar er zit er nog meer, aan, hier zit er nog een. Ah ja, kijk. Twee bij elkaar, dus een waar die dus in laat vallen als die, uh, zeg maar, moet vluchten voor een buis of een ander beest wat hem achtervolgt. En daar een uh, scheve pijp langs die de grond naar buiten heeft gewerkt, ja. waaruit de burcht is opgebouwd. Hè. Even kijken, hier... Zit ook weer, dat is een groot... Uh... Ja, maar je kijkt nou echt de diepte in. Moet je kijken, man. Het is immens diep. Ik denk dat iedere keer straks die kraal ook is, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat hoop je dan? Ja, maar dit is dus weer die valpijp. En ja. uh, ik zie hier nou geen prop, maar die zal dan dieper kunnen zitten. Want kijk, het grootste gevaar... Een prop? Een prop. En dan duwt hij er gewoon een soort prop met aarde in. Zodat ah. hij dicht zit en hij veilig achter die prop weg kan duiken. En uh, je hebt dus ook het idee dat uh, Hermelijn en Wezens, die kunnen hierin. Een Bunsing net niet. En om die nou juist te stoppen... Daar gewoon een prop in. En ze kunnen behoorlijk snel uh, zo'n ding maken. En daarmee kunnen ze zich tegen de belangrijkste predator die een hol kan binnendringen ook verdedigen. En dan kun je ook zie dat het belopen, is, hier je ziet ook in nagelkasten. En dan kan hmm. hij dus ook door zich af te zetten met zijn rug tegen die wand van het hol gewoon naar boven komen kruipen. Misschien is, wat twee meter. Nou wow. ja, ja, twee meter. Ja, maar Dit dus is een van. centimeter of 7, 8. Ja, dit is diameter hamster zeg maar. Meter, ja. Het zijn ook niet die kleine hamsters zoals wij zijn die kooitjes hebben met die wieltjes. Waar overigens, ja, Detail, de wilde populatie inmiddels ook van is uitgestorven. Dus onze goudhamster die uit Siberië komt, die bestaat in het wild niet meer. En deze hamster, die is dus uh, uh, ongeveer een centimeter of, nou wat zal het zijn, 20, 25, zo de grootste. Ja, en hij weegt een kilo. En hij heeft mooie bakkenbaarden en prachtige grote flapboeren. En, uh, bruin? Bruin met zwarte uh, voetjes en witte handschoentjes. Ja, dat ziet er gewoon geweldig uit. Ja, ik word er wel vrolijk van om te weten dat hier uh, nu alweer zoveel hamsters op zo'n uh, klein stukje zitten. Hoeveel zitten die hier? Ja, en het hele reservaat wat hier door de boeren wordt beheerd, uh, kan het oplopen tot zo'n 200 uh, bewoonde burchten. Dat zijn dan ook 200 hamsters. Nou, twee nesten jongen per uh, vrouwtje, van ieder zo'n acht à negen. Dan kan de predatie van de vos en uh, de buizer, dat andere beest, <lacht> nogal aan. Ja. Alleen, het blijkt duidelijk dat uh, hier enorm variatie is op dit plateau aan gewassen op dit moment. En dat graan staat er dus puur voor die koerenwolf en dat blijft dus ook staan. Er wordt niet gemaaid? Nee. dit heeft hier nog, dit heeft nog een afzet. De koeien vinden dit lekker. Ja. Maar dat is dus echt wat je goud moet betalen. Jos, dat de graan oogsten jullie er pas laat of helemaal niet? Nee, we, we oogsten nou uh, geen graan meer in de hamstergebieden. Er kan heel veel sepsis zijn en heel veel kritiek op agrarische natuurbeheer... of het wel wat oplevert. Maar hier is het evident dat het niet zonder kan. En dat die boeren die dat hier doen, het dus ook uitstekend doen. Hoeveel boeren maar... doen er hiermee? Boeren die meedoen aan dit beheer zijn er zo'n 27, maar vorig jaar deden er nog meer mee met akkeranden. Maar daar was geen geld meer voor, dus dan gaat het rond de 50. En je moet je voorstellen dat uh, wat Bleker nu dus doet, is het hele project in gevaar brengen. Want uh, wat je nodig hebt is een fokprogramma. We hebben niet alleen uitstervende hamsters hier, maar ook in Frankrijk, Duitsland en België. En met name die Belgische en Duitse hamsters zijn verwant verband met de onze. Er wordt nog steeds gefokt hè, in dierentuinen. Ja, en, maar die, die Belgen en die Duitsers hebben ook in alle vertrouwen hamsters aan onze gegeven om dat stamboek op te en uiteindelijk ook de hamsters terug te krijgen. En als bleek nu zegt, ja, maar daar stoppen we mee. En ik betaal die boeren trouwens ook niet meer. En uh, trouwens dat onderzoek hoeft ook niet, want het wordt natuurlijk allemaal ook nog eens een keer wetenschappelijk gevolgd. Ja, wat door alterre, goed hè? want je moet natuurlijk even in de gaten houden wat... Uh, nou ja, we reen net, ik weet niet of uh, uh, je dat gezien hebt, we reen net hier langs een perceeltje en daar staat een gewas, wat er aanvankelijk niet zou hebben gestaan, waar niet dat onderzoeks ontdekte dat het heel gunstig uitwerkte. Nou, dat bijsturen in het beheer kan alleen maar als je het allemaal volgt. En dat, dat, maar dat geeft die boer ook het idee dat het serieus genomen wordt. En waar gaat het nou om? Het gaat om een paar miljoen wat nodig is om een korenwolf te redden. Maar men vergist zich wel dat in heel Europa is dat die aan het uitsterven. En Frankrijk is nu met succes door de, het Hof in Luxemburg veroordeeld... en moet dus nu hamsterbeheer gaan voeren op Akkers bij Straatsburg. Nou, Nederland deed dat al, is daarmee weggebleven van, uh, van veroordeling. Maar ja, als Bleker zo doorzet... Dan moet hij maar gedagvaard worden. Dus ik heb de brief nu klaar en die gaat deze week de deur uit. De brief ligt al klaar. Jullie hebben al eerder, ongeveer een maand geleden, een brief gestuurd aan de staatssecretaris. Met uh, hoe zit dat? Uh, met, met geld voor onderzoek, met geld voor, uh, voor het beheer, voor de boeren. Ja. En nog steeds geen antwoord. Nee, maar dat schijnt mode te zijn. Want ook de LTB, dus de Limburgse Boeren- en Tuindersclub, die is niet beantwoord in een brief van een half jaar geleden. Ook de provincie Limburg niet. Ik vind dat eigenlijk voor een staatssecretaris onwaardig. Want je hebt gewoon te antwoorden. Wat we nou krijgen, je zit er voor ons en niet andersom. Maar dan, hoe denkt u dan over uh, Jos Jansen? Want ja, het is ook, ook uw. Staatssecretaris, niet alleen vanwege natuur, maar ook landbouw. Toen we staatssecretaris Bleker eigenlijk vorig jaar als staatssecretaris kregen, toen waren we toch wel blij met de uitspraken van bleker, die zei van god, je moet toch dat natuurbeheer moet je meer aan de boeren ja, overlaten. Ja. En dat kan goedkoper is door voor? boeren gedaan worden. Maar ja, nou blijkt eigenlijk dat dat, dat, dat bleker ook een beetje onbetrouwbaar is. En dat verwacht je eigenlijk niet van de overheid. Maar in ieder geval krijgt hij een dagvaarding van jullie. Ja, ja iemand... namens iedereen die natuurrechten heeft gekocht. Ja, gebouw. en dat groeit maar door. Hè? We zitten nu boven de twee ton. Twee ton? <laughs> ja, we zitten boven de twee ton. Oh, ja? ja, en ik wil eigenlijk een radicale koerswijziging. Natuur is iets waar je niet op kan bezuinigen. Natuur is het levenselixer van de mensheid. En uh, Nederland is een rijk land en die kan het voorbeeld geven. En dan gaat het. Weet je, ik hoor dat mensen dan zeggen: ja, maar het is Mankoerenwolf. Ik zeg: er is geen verschil tussen de status van die korwolf en de begaalse tijger. Nou, die tijger, daar zijn mensen via het Wild Natuurfonds nu al 80 jaar mee bezig om die te redden. Het staat er nog net zo beroerd voor als daarvoor. Die korenwolf, die wordt nu gered. Gaat goed. En wat zeggen wij dan in verwend? Nederland, ah, linkse hobby, gaan we weer wat anders doen. We zijn ook nog niet zover dat we de korenwolf aan zijn lot kunnen overlaten, dat we onze handen kunnen terugtrekken. Nee, want eigenlijk is dit het reservaat waar de beste resultaten zijn. Het blijkt dus dat de schaalgrootte heel belangrijk is en dat er verbindingen zijn naar de dichtbijzijnde andere gebieden. En dat betekent dus bewijs dat die ecologische hoofdstructuur... waar hij ook zo'n probleem mee heeft, die bleker... dat het dus wel degelijk functioneert. En dieren willen wel degelijk van de ene plek naar de andere trekken. Want er moet genetische uitwisseling zijn. Dus het is kul om te zeggen dat de overheid... want dat is ook een uitspraak van bleker... de overheid is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van soorten. Nou, dat gaan we hier dan zien. En misschien wel voor de tweede keer binnen twintig uh, jaar. Dit is allemaal lange termijn, denk ik. Ik bedoel... Uh... Je kan iets niet op 1, 2 jaar gerealiseerd hebben. En, uh, ja, plus bovendien, als we het niet meer doen, is het zo weer weg. Dan is het allemaal voor niets geweest. Ik denk dat dat eigenlijk een. Uh, ja, dat geeft je dan toch wel een, een, een nabijgevoel. Als je, als je iets zes of zeven jaar hebt gedaan. en het verdwijnt dan weer. dan denk je ja, van voor ben ik daar zeven jaar mee bezig geweest. Ja. Dus je kunt ook rustig zeggen: als deze boeren morgen verplicht worden de ploeg weer te gaan hanteren. omdat het geld wegblijft dan is het in twee jaar afgelopen. Zo snel? Zo snel gaat het. Want de dekking is weg, de predatoren zien hun kans. Er is niet voldoende voedsel, er is meer reden om te migreren. Uh, de burcht worden vaker verstoord, want dan moet er als dus het enige gewas in het volgende alweer uh, van het land gehaald worden. Je weet hoe het in gangbare landbouw gaat. Het is gewoon afgelopen, dat tempo houdt hij niet bij. Dus dan is alle geïnvesteerde moeite voor niks geweest. En dat vind ik ook wangedrag van de staatssecretaris. Wangedrag van staatssecretaris Bleker, die de komende week een dagvaarding van das en boom op zijn bureau kan verwachten. U kunt de juridische strijd van Jaap Dirkmaat steunen door het kopen van natuurcertificaten. Kijk op onze website voor meer informatie. Jewett speelde Les Rappel des oiseaux uit de suite in E-Klein van de Fransman Jean-Philippe Rameau. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. MUZIEK Actievoerders van Greenpeace beklommen gisteren een boorplatform voor de kust van Groenland. Hiermee willen ze voorkomen dat het Schotse bedrijf Kern Energy diepzeeboringen gaat uitvoeren. Volgens de milieuorganisatie zijn er veel risico's verbonden aan de boringen en heeft een mogelijke olieramp dramatische gevolgen voor de kwetsbare natuur. En, en dat kan zo gebeuren. Kijk maar naar de ramp met het de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. Greenpeace heeft de boringen al dagen tegengehouden. Kernenergie wil de actie stoppen en eist een dwangsom van 2 miljoen euro per dag. Morgen staan de beide kemphanen tegenover elkaar in een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam. Bedreigde natuur. Het gaat niet goed met de kraanvogels in het Vochtelowerveen. Volgens natuurmonumenten zijn door de aanhoudende droogte veel legsels verloren gegaan. En dat is een flinke tegenvaller. Een van de oorzaken is dat stukken hoogveen, die door een stelsel van damwanden nat worden gehouden, droog kwamen te liggen. En zo werden tenminste twee broedplekken weer bereikbaar voor vossen. En werden de legsels en een kraanvogelmannetje Opgepeuzeld. Een derde legsel ging verloren tijdens de paasbrand in het gebied. Het Veen is het enige broedgebied voor de kraanvogel in Nederland. Klein Deze week ging de vlag uit bij de Vlinderstichting. Bij ons in het kapitaal nu trouwens ook, want het regent hier, hoera. De vlag uit bij de Vlinderstichting dus. Op de Pietersberg in Zuid-Limburg werden twee groot geaderd witjes waargenomen... Erg bijzonder, want het diertje is al 35 jaar uit Nederland verdwenen. Karsveling van de Vlinderstichting. Ja, groot aardetwitje is, uh, ja, zoals de naam al zegt, een witje. Hè, zoals we er veel kennen van die groene koolwitjes. Want deze heeft hele donkere zwarte aders. Zowel aan de bovenkant van de vleugels als aan de onderkant van de vleugels. En hij is echt een uh, ja, stuk groter, bijna twee keer zo groot als de, de kleine koolwitjes die we uh, in onze tuin hebben. Ik denk dat de mate, met name die dit hele warme voorjaar er wel mee voor geholpen heeft... dat die beestjes die uh, ja, zeg maar 20, 30, 40 kilometer over de grens zitten... toch uh, ja, wat zijn gaan zwerven en dus ook in Zuid-Limburg zijn terechtgekomen. Verwacht je nog andere soorten de komende tijd? Nou ja, als het zo doorzet, die, die, dat warme weer, dan, gaat het, dan kan er van alles gaan gebeuren. Een beestje wat waarschijnlijk en wat ook een beetje aan de deur staat te kloppen... is het staartblauwtje. Ook een beestje wat in het zuiden in Frankrijk er zoveel meer voorkomt... en ook in België al een, een opmars bezig is... Het zou me niks verbazen als het staartblauwtje de komende ja, weken uh, voor het eerst gemeld gaat worden in Nederland. Klimaatverandering. De uitstoot van het broeikasgas CO2 is vorig jaar gestegen tot een recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap. In totaal werd er wereldwijd 30,6 gigaton koolstofdioxide de lucht ingepompt. In 2009 was de uitstoot door de economische crisis nog afgenomen. Volgens het agentschap zal de uitstoot de komende jaar nog meer stijgen... vooral door de enorme groei van China en India. Morgen komen 190 landen bij elkaar in de Duitse Bonn op de tussentijdse VN-klimaattop... om te praten over een nieuw klimaatverdrag... opvolger van het Kyoto-akkoord. De, de clownvis, een prachtig wit-oranje gestreept visje... dat leeft in de stille en Indische oceaan... verliest mogelijk zijn gehoor in zuur water. Dat ontdekten Britse wetenschappers... We legden het voor aan de Leidse gedragsbioloog en expert onderwatergeluid Hans Slabbekorn. Nou, klauwvissen, net als veel andere vissen, horen om te communiceren met geluid. Maar ook om het koraalrif waar ze zeg maar, euh, zich willen settelen, dat, dat te horen. En euh, ook roofvissen, die kunnen maken geluid en dat horen ze aankomen. Dus ze zijn heel erg afhankelijk van geluiden. Het effect hebben ze gemeten gewoon in een, een En Ze hebben de zuurgraad uh, gesimuleerd die men over 50 jaar verwacht in oceanen. En uh, wat ze zien is dat uh, vislarven van die clownvis... Uh, ...wegzwemmen van uh, een natuurlijke opname van het geluid van een koraalrif overdag. En dat doen ze omdat er dan veel roofvissen daar zitten die, waar ze van weg willen blijven. Maar behalve in die verzuurde omgeving, dan hebben die larvale vissen uh, ineens geen wegzwem meer reactie meer. Dus wat zij suggereren is dat als die reactie op het geluid dus niet meer werkt... Ja, ...dat een hoop van de clownvis uh, dan ten prooi zullen vallen aan roofvissen... ...terwijl ze normaal eigenlijk uh, hadden kunnen wegzwemmen. Goed nieuws. Goed nieuws, staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft de handel in drie insecticiden per direct verboden. Want het vermoeden is dat de middelen schadelijk zouden zijn voor bijen. Het gaat om de insectendoders Provado Garden, Edmire N en Gazon Insect. Het zijn korrels die je met water vermengt en die worden gebruikt tegen insecten in gazons en in siergewassen. Bleker wil nu onderzoeken of de middelen inderdaad slecht zijn voor de bijen. Maar Henk, hoe zit het eigenlijk met al die andere vieze middelen... zoals Roundup en Imidacloprid? Tja. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. L'Autruche, de struisvogel uit Au Jardin des Bêtes Sauvages... van de Franse componist Pierre Vellon. Uitgevoerd door het Dutch Saxophone Quartet. Welkom in tuinreservaten.nl. Midden in de stad Utrecht bevindt zich een wonderlijk reservaat... van 5000 vierkante meter, de Hof van Chartreuse. De tuin biedt plaats aan maar liefst 200 plantensoorten... Maar die zijn allemaal aangeplant voor de dieren. Het hele jaar door groeien en bloeien de planten om voedsel te bieden aan vogels, vlinders, bijen, rupsen, vleermuizen, salamanders, kikkers, egels, eekhoorns, muizen. Een supermarkt voor dieren dus, waar altijd wat te halen is. Jeanette Paramoor maakt een wandeling door dit bijzondere tuinreservaat samen met bedenker en architect Anke Kolijn. Je begint met, als je draait buiten komt, met allemaal vogels te horen. Insecten zijn er vandaag natuurlijk niet zo ontzettend veel. We Slecht weer. Ja. De tuin is opgebouwd uit allerlei stukjes. Dat heeft een historisch feit, doordat het eigenlijk allemaal reststukken zijn. En Ik heb het uitgebouwd door er eigenlijk allemaal plekken in te bouwen. We staan dus hier vlak achter het poortgebouw. Daar is een open plek. Als je dan naar links kijkt, uh, zie je het stukje nieuwbouw wat hier uh, staat. En daar zie je eerst een haag. In die haag kunnen zich allemaal vogels verschuilen. Maar daarachter is weer een stukje gras. Dat gras maaien we vaker. Zodat de middels daar uh, wormen kunnen pikken. En dat grenst weer aan de vijver. En die vijver is ook heel erg belangrijk uiteraard voor het dierenleven, net als de afscheidingsgracht van de panden. Uh, hier, staan we, hier staat een enorm oude populier. Uh, ja, verder heb ik een takkenwal gemaakt. Takkenwallen zijn ideaal uh, voor insecten om in te leven. Uh, dat betekent dus dat ze ook ideaal zijn voor vogels om hun voedsel in te zoeken. En uh, de winterkoningjes nestelen daar altijd. Het ziet er ontzettend gevarieerd uit. Overal waar ik om me heen kijk, zie ik weer andere planten en bomen en struiken. En ja, daar zit een gedachte achter, hè? Ja, alles bij elkaar staan hier 200 soorten planten. En dat betekent dat er vanaf februari tot november altijd heel veel bloeit. En nu staan er ook heel wat in bloei, zie ik. Maar het gaat jou niet om de planten, maar om de dieren, hè? Het idee was, toen ik zoveel grond ter beschikking kreeg... dat ik iets wilde doen voor het dierenleven... Dit stuk is gelegen in Ondiep. Dat is een, de meest groenarme wijk in Utrecht. En dat betekent dus dat dieren hier helemaal niks te zoeken hebben. En dieren hebben natuurlijk steeds minder plekken om, om te wonen in Nederland. En ik dacht van ja, als ik dan zoveel grond heb, dan moet ik mijn verantwoordelijkheden maar nemen. En ik ga een supermarkt voor dieren maken. Het was heel lastig, want ik wist helemaal niet hoe het moest natuurlijk. Nee, je bent architect, geen tuinarchitect, hè? dus nee. dit was toch een hele andere tak van sport? Het was totaal een andere tak van sport. Dus ik, ik nam ook een tuinarchitect in en ik zei, maak dat. Ja, en die, die man die wist ook niet hoe het moest. Dus die, we hebben de eerste jaar hebben we dus de tuin volgezet met planten die helemaal niet geschikt waren. Maar ja, dat kreeg ik ook pas na een tijdje weer door. Dus toen moest ik alles dat wat weer uithalen. En zo heel langzaam is het gegroeid doordat ik boeken ging lezen, lijsten ging maken... Uh, vanuit die lijst uh, bestel ik ook planten. Verleden jaar op een gegeven moment merkte ik dat in augustus niet zoveel bloeide. Dus dan ga ik in de herfst allemaal planten zoeken die in de augustus bloeien. Uh, het is nog geen augustus, maar ik mag aannemen dat komend augustus ook alles weer in bloei staat. Dus overal dus heb je dan groepjes mensen die bepaalde dingen hebben uitgezocht. En ik heb dat geprobeerd weer samen te brengen in één grote lijst. Ja, dat is het leuke, hè? want je hebt nu eigenlijk je eigen boek samengesteld. Ja, als het boek gedrukt wordt, wordt het een echt een goed handsboek. Uh, het zijn geloof ik twaalf kolommen, waar je op iedere kolom ook kunt, uh, kunt zoeken. Ja. Uh, op dit moment is het alleen nog maar hierin te kijken. Kunnen we dat zien nu? Ja. Het gaat niet alleen om vogels en insecten hè, in jouw tuin, ook om andere dieren. Er zijn uh, erg veel egels... En we hebben vleermuizen in, uh, in het grote oude pand zitten. Mm -hmm. Ja, uiteraard zitten hier muizen, dus we hebben ook zo nu een valkje uh, wat, uh, wat, wat opkomt te eten. Maar die eet ook duiven op trouwens. En daar staan nog drie bijenkorven. Dus een imker heeft hier uh, zijn bijenhouderij. Maar je hebt ook kikkers bijvoorbeeld? Kikkers, salamanders, uh, en ik heb groene kikkers en bruine kikkers. Dit is ecologisch nog een belangrijk stukje, maar dat is, dit, dit, dit onderkomen stukje hier Dat is een lange strook. Nog. Ik kom er maar één of twee keer per jaar, maar dat is voor de dieren nog een heel belangrijk stukje, omdat het juist omdat daar nooit iemand komt. Natuurlijk. Ja. Ja, want hoe ziet een diervriendelijke tuin eruit? Waar moet je dan aan denken? Ja, als, het, als, je, als, je, die, als je dieren kunnen alleen maar leven als ze zich kunnen verstoppen. Ze moeten beschutting hebben als het koud is of als het regent. En ze moeten eten hebben. Dat betekent in het voorjaar, in de zomer en ook in het najaar... altijd honing en stuifmeel. Dat betekent dat er veel insecten op zitten. En alle planten hebben ook, ook al vanaf het voorjaar zaad Maar ja, dat gaat heel langzamerhand. Want ja, het is toch een beetje van... Uitproberen. Van... Ik moest het uitproberen, ja, maar die beesten ook. <laughs> Jullie moesten een beetje wennen aan elkaar. Ja, nou, maar niet aan elkaar, maar aan het feit dat hier überhaupt wat is. Ja. Toen ik begon met een euphorbia, volgens de, de boeken uh, ook zaaddragend, zag ik er wel in het voorjaar altijd uh, allerlei insecten op. Maar ik vond nooit nog eens ergens een nieuwe euphorbia. Dus ik dacht: van ja, die worden ze dus helemaal niet gegeten. En ineens, na zes jaar, vond ik overal jonge euphorbia's in de tuin. Dus het werd gegeten en uitgepoept en overkwamen. Dus ja, dus sommige planten moeten ook geleerd te eten worden, blijkbaar. Hetzelfde heb ik met een carmozijnbes. Uh, dat, dat wordt volgens de boeken door 200 dieren gegeten. Maar het heeft hier weer een jaar of vijf geduurd... voordat er maar één bes werd gegeten. Nou heb ik daar een heel carmozijn zoals je gezien hebt. Want dat is de meest gegeten bes. En als je dan ochtends om een uur of negen hier komt... Dan is alle paarse bessen zijn op. Dus ik denk dat die vogels wakker worden. om nu de vijver denken. Zo, nou, even een ontbijt halen in het uh, kamerzijnbessen tuintje. En dan eten ze alle, alle paarse kamerzijnbessen op. En dan gaan ze eens verder denken over de dag. Zoiets. Dat nou, is toch een heerlijke gedachte. hè? Kom, we gaan even naar je boek kijken. Ja, het is nog geen boek. Hè? Dat wordt het wel binnenkort. Het zijn nu allemaal nog uh, lijsten. Stel dat ik zeg van nou, ik wil ook zo'n specht in de tuin. Of een roodborstje of wat dan ook. Kan ik dan in jouw boek vinden wat ik neer moet zetten? Hoe ik ze kan lokken bijvoorbeeld? Roodborstjes veet veel insecten. Mm -hmm. Nou, dan heb je hier een nectar stuifmeel. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een insectenlokken. Oké, okay, um, en dan zie ik hier in de kolom eentje met drie uh, kruisjes? Drie kruisjes. En, uh, een duizendblad. Dus je zou een duizendblad kunnen nemen. Maar ja, de, de, we zijn nu pagina 1. Dat zijn 60 pagina's. Mm -hmm. Dus je kunt inderdaad dus dan zeggen op een gegeven moment... ik ga in de, in de kolom stuifmeel zoeken en ik ga in de kolom insecten zoeken. En op die manier kom ik 50 planten tegen. En van die 50 planten bedenk je dan wanneer je wilt dat ze bloeien. Want als het roodbosje alleen in juni wat te eten kan vinden, dan komt die niet. Dus je zegt niet alleen welke plant geschikt is, maar ook wanneer die bloeit. Zeg je ook waar die het waar die beste kan staan bijvoorbeeld? Ja, de eerste kolommen gaan over de conditie. Dus dat is de grondconditie en de zonconditie. Dan wanneer het eetbaar zaad is, dan wanneer de bloeitijd. En dan de hoogte en de kleur. Dus als jij zegt, ik moet iets hebben waar uh, veel insecten op afkomen... dat mag niet hoger zijn dan 50 centimeter... Mm -hmm. en dat moet in augustus bloeien en dat moet in de schaduw kunnen... dan is dat hier allemaal uit te halen, ja. Heel praktisch handboek dus. Ja, ik was natuurlijk toen ik begon... Wist ik ook helemaal voor niks, dus het moest vooral praktisch zijn. En ik uh, heb een aantal mensen die ook deze lijsten gebruikt hebben. En die rapporteren allemaal na één, twee jaar terug... dat ze ineens heel veel gevliegen en gevladder in de tuin hebben. Dus je ziet het echt veranderen dan? Ja, ja, ja. je ziet het veranderen. Ja. Ik ga nog even wandelen in je tuin. Oké? Okay. Anke Colijn over de Hof van Chartreuse. De buurt super voor dieren. Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe die tuin eruit ziet? Kijk dan dinsdagavond naar Vroege Vogels TV om tien voor half acht op Nederland 2. Het derde deel, Allegro Moltissimo, uit de ouverture van de opera Alessandro Nellindi, van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa. Zwitserland en Duitsland kondigden deze week het afscheid aan van kernenergie, mede als reactie op de ramp in Japan. Ook andere Europese landen twijfelen over hun centrales. Nederland niet, sterker nog, als het aan kabinet Rutte ligt, beginnen we nog deze regeerperiode aan de bouw van een tweede borstelen. Hoogleraar Future Energy Systems, hoogleraar Energie van de Toekomst, zeg maar, aan de TU Delft, Ad van Wijk, goedemorgen. Ja, zo mag ik ja. het toch wel zeggen: energie van de toekomst. Energie Energiehoogleraar, prima. Ja, ja, duidelijk. Alle Duitse kerncentrales moeten tegen 2022 dicht. Zeven oude centrales liggen nu al stil. Die werden onderzocht, maar die zijn eigenlijk per direct uh, helemaal uitgezet of op non-actief gesteld. En de overige tien reactoren volgen. Dat zijn bij elkaar heel wat uh, megawatten. Um, gaan dan overal de lampen uit in Duitsland? Nee, echt niet. Uh, de Duitse overheid heeft natuurlijk een uh, plan gemaakt hoe ze dat uh, willen, willen invullen. Um, wat je daarin ziet is dat er uh, een hele belangrijke bijdrage geleverd moet gaan worden door de duurzame energie. Maar ook door energiebesparing, heel, uh, of elektriciteitsbesparing moet ik eigenlijk zeggen. Want het gaat over de elektriciteitsvoorziening. En uh, de rest is dan eventueel nog wat uh, gas- of uh, kolengestookte uh, centrales. Om hoe, hoe, hoeveel van hun elektriciteit halen ze uit de kerncentrales? Het is op dit moment iets van 23% van de elektriciteit... wordt geproduceerd door de kerncentrales. 17% komt nu al uit de duurzame bronnen. Uh, wind in hoge mate en zonne-energie. En men wil dus die 22, 23% wil men eigenlijk vervangen door andere bronnen. Ja. En daarvan moet dus de duurzame energie moet daar ja. nog eens een extra 17%... Uh, aan gaan uh, invullen. Dus dat is uh, uh, ja, bijna het volledige deel van het uh, wat er uit productie wordt genomen... door de kernenergie. Ja, maar dat moet ook nog ontwikkeld worden de komende jaren tot 2022. Nu liggen die zeven centrales liggen nu gelijk stil... Ja. Uh, hoe wordt dat nu opgevangen? Door steenkool en, en bruinkool? Want daar in bruinkool zijn ze natuurlijk ook nog uh, stevig bezig hè, in, in Duitsland. Um, van oudsher is natuurlijk Duitsland een bruinkoolland. Uh, in oost duitsland wordt ook nog veel op uh, bruinkool uh, gestookt. Um, dat wordt nu inderdaad ingevuld door de waterkracht. Hè, om maar even toch een uh, duurzame energiebron uh, te noemen die er uh, is. Uh, een stukje import, maar ook door de, uh, de huidige centrales die men uh, laat, uh, laat draaien. Maar je moet wel goed beseffen, van die kerncentrales was niet alles helemaal volledig in productie meer. Hè. Dus het is ook niet zo dat, het, uh, dat er in één keer 10% extra door de, de, de kolencentrales of dat soort centrales moet worden ingevuld. Ja. Uh, dat is natuurlijk een, uh, een proces wat nu ook geleidelijk gaat gebeuren over de komende tien jaar. En er wordt uiteraard in Duitsland nog heel veel, op dit moment ook al, aan duurzame energie bijgebouwd. Ja. Maar een deel daarvan zal dus opgevangen worden door, door dus wat extra fossiele brandstof te stoken. Op dit moment kan dat niet anders dan dat je daar ook een deel extra fossiele brandstoffen voor ja. moet stoken. Want dat is een punt van de voorstanders van kernenergie. Hè? Die zeggen, ja, kernenergie kan van alles mis mee zijn... maar het is qua CO2-uitstoot is het altijd beter dan bruinstal, bruinkool of steenkool. Dat, dat, is, dat is ook zo. Ik bedoel, daar geen misverstand over. Er komt geen CO2-vrij bij, bij, bij kernenergie. Maar uiteindelijk... Uh, wil je keien, je, zijn het keuzes die je maakt. En uh, in dit geval is het denk ik een hele interessante en verstandige keuze van een uh, land als Duitsland om te zeggen: nee, we gaan toch versneld over op die duurzame energie. Uiteindelijk is dat de onuitputtelijke bron. Die kunnen wij gebruiken ook in de toekomst. Want uranium is natuurlijk ook beperkt in, zijn, uh, in de hoeveelheden. Dus laten we nu overschakelen. En bovendien, dat is voor hun industrie ook nog eens even een keertje goed. Nu, uh, beaamt uh, ook ons kabinet dat. Hè, van in de toekomst moet het allemaal anders. En uh, ja. de zon en waterkracht en wind en noem maar op. Maar bij monden van minister Verhagen van Economische Zaken... Uh, heeft het kabinet laten weten gewoon door te gaan met borstelen. Sterker nog, er zijn plannen voor één, misschien zelfs twee nieuwe centrales. Want in de tussentijd, hè, totdat we uh, helemaal duurzaam kunnen zijn... moeten we toch energie hebben. Wij kunnen niet zonder die kernenergie, zegt minister van Verhagen. Um, ja, kl klopt dat? Nou, um... Kijk, het is zo dat in, uh, in Duitsland kan men die overstap uh, maken. In Nederland is het eigenlijk nog iets anders. Want wij hebben maar één kerncentrale staan, gaan dan een nieuwe bijbouwen. Ja, dat betekent niet dat je dat op dit moment hebt. Hè. Dat duurt ook nog Nou, zeg een tien jaar voordat die kerncentrale in, in, in productie is. In bedrijf is, ja, bij ons liggen de keuze nog heel anders. Wij kunnen kiezen voor of uh, de weg opgaan van de duurzame energie, meer dan we nu doen... Of inderdaad kiezen voor kernenergie. Nou, Het huidige kabinet kiest voor kernenergie. Maar het is niet onmogelijk of niet ondenkbaar... om het met, met duurzame energie in te vullen. Ja, want u zei, Duitsland haalt 23 van zijn, zijn elektriciteit uit ja. kernenergie. Hoeveel, hoeveel procent halen wij eruit? Hier is het iets tussen de 4 en de 5 procent, ja. Uit de borstelencentrale die we hebben. Ja, maar hoe zou je dan kunnen beweren dat wij niet zonder borstelen kunnen nu? Uh, dat is... Ja, dat beweert u niet, maar dat beweer ik niet tegen. Nee, nee dat ja, ja. we halen maar 4% van onze elektriciteit ja. daar vandaan. Ja. ja dat, dat is dat... toch marginaal, of niet? Nou ja, marginaal, ik bedoel, ook uit de duurzame energiebronnen halen we op dit moment niet meer. Hè. Laat, laat dat ook duidelijk zijn. Uh, maar het is marginaal en het is ook niet zo dat het niet zou kunnen. He, dat is ge... Maar ja, Duitsland is natuurlijk wel een land dat heeft al 10, 15 jaar eigenlijk een politiek van wij gaan die duurzame energie eigenlijk van de grond uh, tillen. Uh, gestimuleerd via een uh, teruglevenvergoedingssysteem, wat ze elk jaar eigenlijk aanscherpen, he, dus de prijs verlagen. Nou, dat werkt bijzonder goed. Daardoor komt er ook een, een, staat er ook al 17 procent van de elektriciteit komt ook al uit die duurzame energiebronnen. Uh, ja, dat hebben wij helaas uh, hier in Nederland niet gedaan. En daarom lopen we achter, ook achter in, uh, in Europa. Uh, maar ik vind dat uh, zeker een realistisch iets wat de Duitsers nu zeggen. En eigenlijk moet het in Nederland ook kunnen. Ja. En waarom volgen wij de Duitsers niet uh, in deze? Uh, ja, een goede vraag. Dat moet u maar eens een keertje aan het, uh, aan het kabinet stellen. Um, ik heb inderdaad al jaren gezegd, laten we eigenlijk als, als toch een belangrijke handelspartner niet veel andere dingen doen dan de Duitsers doen op dit gebied. Die terugleververgoeding, dat hadden we eigenlijk al een, ja, tien jaar geleden ook moeten instellen. En in mijn ogen is dat iets wat, wat nog steeds kan. Hè? Maar we moeten op dit moment gewoon uh, uh, ja, toch weer meer aansluiting vinden bij, uh, bij het Europese beleid... Zou je kunnen zeggen. En dat is toch in alle geledingen richting de duurzame energie. Ja. Zijn we een beetje verwend en, en lui geworden door dat gas waar we op zitten? Nou, ik denk dat het zeker een rol speelt. Nederland is natuurlijk altijd een, een OPEC-land geweest, om het maar zo te zeggen. We hebben onze gasreserves. Daar hebben we ook heel veel inkomsten uit. Het um, is zeker iets ge geweest waardoor wij bijvoorbeeld zeg maar, lekker woningen zijn gaan bouwen, het gas hebben we verkocht. We, uh, daar verdienen we veel geld aan. De urgentie, zoals in Duitsland... Uh, was er, denk ik, wat minder dan, uh, dan uh, uh, hier in Nederland dan in Duitsland. Ja, het kon, het kon bijna niet op. Ja, t, dat is inderdaad zo goedkoop gas. En dat, uh, dat maakt je lui, misschien. Ja, ja. U zegt de Duitsers volgen, maar dan op een Nederlandse manier. Hoe, hoe zou onze, de energie van de toekomst eruit moeten zien? En waar moeten we vandaag mee uh, beginnen? Nou, volgens mij moeten wij ook twee dingen doen. Uh, zowel grootschalig, wat de Duitsers ook doen aan duurzame energie werken. En dan uh, doel ik op uh, wind op zee. Daar hebben wij een gigantisch potentieel. Maar uh, beter nog, wij hebben een gigantisch sterke offshore uh, sector. Hè. Dus uh, economisch zijn we sterk op dat gebied. Het zou enorm goed zijn voor de innovatie en de werkgelegenheid uh, van Nederland eigenlijk. Uh, daar zouden we op in moeten zetten. En de andere kant is gewoon lokaal produceren lokaal duurzame energie produceren. En daar moeten we eigenlijk de komende tijd ook de wetgeving voor in orde maken. Want op dit moment is het eigenlijk zo, dat geldt trouwens overal... als je je eigen stroom opwekt met je zonnepaneel of je windturbine... en je wil die gebruiken, dus bijvoorbeeld in je elektrische auto... je rijdt naar Groningen, je wilt daar tanken uit je eigen bron... dan moet je eerst die stroom verkopen aan het net... En vervolgens, en dan krijg je niet de energiebelasting terug... en vervolgens moet je daar weer wel energiebelasting over, over betalen. Ja, dat is natuurlijk iets geks, want als je je koe zou hebben... en je zou melk produceren, dan zou je eerst die melk moeten verkopen. Voor, hè, dan kan je hem niet meenemen, moet je moet hem eerst verkopen... en dan moet je hem vervolgens in Groningen kopen, maar voor veel duurder. In de supermarkt, ja. Ja, nou, maar, met, maar met energiebelasting erop. Ja. ja, dat is natuurlijk heel gek. Dat kan je eigenlijk niet, niet maken. Dat is een systeem... Dat hebben we natuurlijk gehad omdat we nooit zelf onze eigen stroom produceerden... of energie produceerden. Maar ja, dat zijn wel de dingen die moeten veranderen. En als je dat verandert, dan zul je ook zien... dan heb je helemaal niet zoveel nodig om het eigenlijk dat, hè, de, de mensen zelf die stroom te laten opwekken. Dus er moet een systeem komen, de overheid moet het makkelijker maken... Uh, en eigenlijk niet uh, belasten om je eigen energie te maken. Ja. ja. En waarom doet de overheid daar, uh, dat niet? Omdat ze dat geld kost... Nou ja, kijk, de, de energiebelasting brengt de overheid... natuurlijk iets van, ik geloof, 28 miljard uh, in het slaadje. Uh, ja, daar moet je natuurlijk wel iets op verzinnen... dat je dan op een andere manier uh, de, de, de energie gaat belasten... zodat je dat, dat, vuile uh, stroom of energie in feite uh, meer belast dan, uh, dan, uh, ja. dan de schone. Want de vernietiging maar, van natuur en milieu wordt daar niet in meegenomen? In, in die vuile energie? Uh, de energiebelasting is in feite iets wat op alle... Uh, op alle energie zit. Uh, maar het gekke is natuurlijk van dit systeem... dat men heeft nooit goed nagedacht, en dat was ook uh, uh, niet zo... dat je ook je eigen energie kon opwekken. En dat is natuurlijk iets van de laatste tijd met de duurzame energie. Ja. Uh, dus het is ook niet het, een verwijt van waarom doet men dat niet. Maar men moet het nu wel herzien. Ja. En als je het herziet, dan zul je zien, dan gaat die introductie... De, dat gaat echt in een stroomversnelling ja, komen. en dan kunnen we zelf uh, met, met zonnepanelen of aan uh, groep... met een straat of een wijk ja. met, een, met een windmolen ja. onze eigen energie produceren. Ja, en dan wordt het ook met wel een biogasinstallatie ja. of uh, noem maar op. Nu werken verschillende politieke partijen, GroenLinks, PvdA... die zijn bezig met een wetsvoorstel schone energie. Een soort ja. delta-wet uh, energie. Wat, wat, wat moet er in die wet staan? <laughs> wat moet er in die wet staan? Nou... Uh, ik, kijk, volgens mij hoeven er maar een paar dingen in te staan. En dat is uh, waar ik het net over had, herziening van de, van de energie, de elektriciteitswet. Zodat je je eigen stroom, energie, mag, uh, mag op, opwekken. En daar ook geen energiebelasting meer uh, over hoeft te bestaan. Maar er moeten ook nog een aantal andere dingen in staan. Men moet natuurlijk ook kijken naar de ontwikkeling van uh, de wind op zee. Want je kunt niet alles lokaal doen. Uh, of duurzame energie op zee. En daar moet men eigenlijk een, een, ook een planologisch uh, beleid voor maken. Dat je daar ook uh, ja, de voorrang krijgt. Maar ook de, de stimulering krijgt zoals de Duitsers dat doen. Hè. Er moet bijvoorbeeld een net aangelegd worden. Dat moet door TENET of uh, dat soort partijen gedaan uh, worden. Ja. Uh, dat soort Elementen moeten erin zitten. Maar het is aan de ene kant grootschalig en aan de andere kant kleinschalig. En dan hoef je helemaal niet zoveel doelstellingen op te nemen. Als je maar de omstandigheden goed maakt, dan komt dit vanzelf van de grond. De overheid moet faciliteren. Bedrijven de, de, en burgers de over, die, die De overheid hebben. moet, ja. dat ja, ja. is absoluut zo. En dus, kijk naar de Duitsers. Kijk naar de Duitsers, ja. En, ja. en wees ook uh, visionair of uh, durf dit ook te zeggen. Want kijk... Uh, laten we nog één... Uh, uh, nou, als... wij we wij gaan, wij gaan afronden, maar nog heel kort dan. Belangrijk is dat we niet alleen naar de productie kijken... maar ook naar de energiebesparing. De Duitsers zeggen ook 10% elektriciteitsbesparing. Hartstikke belangrijk. Goed. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. Hartelijk bedankt voor uw komst naar het Kapitool. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Op de veenolijn uh, hebben we een aantal vaste bellers. U kent ze wel, Jeanette Essink, Fraterwilliborders, Hans Gartner. Deze meneer komt terug op zijn vorige melding. Hallo, met uh, Henny Boersma uit Kromenie. Zondag 29 mei was ik te horen in vroege vogels... dat de kleine kardekiet een mooi rondgevlocht mesje in het riet aan het maken was. Toen ik weer eens ging kijken, ik was met de kano, lagen er zes eikers in... Donderdag helemaal dag met de kano Weer even kijken in het nestje. Alle eikjes waren uitgekomen. Leuk om te zien die kale karekiekjes tegen elkaar in dat ronde nestje. Mooi, de kale karrekietjes. Hou ons op de hoogte. 035 6711 338. Op vroegevogels.vara.nl vindt u alle informatie over ons programma. Dinsdag in Vroegevogels TV. Waarom de Nederlandse Bever alleen in Limburg dammen bouwt. En eh, zo direct in OVT eh, van de VPRO Schaaklegende Bobby Fischer. En het begin van kernenergie. Hm. Tot volgende week. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Angst, ik voel veel angst hier al. Normaal, normaal werk ik dus echt alleen met mensen, maar als ik hier zo tussen al die kippen sta, dan, dan voel ik toch veel angst. Maar hoe kon het dat deze kip zonder kop bleef leven? En toen had ik een strijkboot in de hand. Ik zeg als je binnenkomt, dan duw ik hem in je bakkes. Dus die heb ik ook echt gezegd. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom. Vandaag, kwart over zes, in Instituut Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik kan duiken. Ik kan programmeren. Ik kan verplegen. We hebben allemaal talenten. Dingen die je kunt door een opleiding, hobby of ervaring. Talenten die je kunt gebruiken in je werk. Vind een beroep dat bij jou past in drie eenvoudige stappen op talentenvertaler.nl. 1. Voer je talenten in.